Wat ik vandaag eigenlijk over wil spreken is, doe dat en leef. Dat is de uitspraak die Ezekiel meerdere malen heeft gebruikt. En ik vind het heel mooi dat de parasha van vandaag het volgende zegt, doe het volgende en leef. Dat zijn de woorden die Jozef heeft gesproken. En ik wil een ieder eigenlijk aanmoedigen om dit te horen, maar dan ook uit te spreken, gewoon te doen. We hebben vandaag van de dag, hebben we zoveel dingen nodig... en zoveel boeken om ons heen, of om de Bijbel heen, om die Bijbel te verstaan. Om daar een uitleg voor te krijgen. Maar er staat dus niets in die Bijbel dat je nog meer boeken daarbij nodig hebt om hem te leren kennen... Ik veroordeel ook niemand die dat, die dat doet. Maar om u te behoeden voor nog meer, nog meer dwaling, wil ik toch zeggen dat lees het woord van God. Het is aan de mens gegeven. Het is aan ons gegeven. En daar zullen we Hem leren kennen. En niet uit een ander boek. Er zijn heel veel boeken geschreven en het kostte heel veel geld en heel veel tijd. Om erin te lezen en daar ontstaat ook heel veel dwalingen. En daar kan je beter oppassen, daar kan je beter voor oppassen. En dan zegt Jozef hier, zeker kunnen we hier in Gods hand zien. Kent u dat zien? Kent u Gods hand zien? Ik weet nog heel goed toen ik God leerde kennen en dat ik dus eigenlijk helemaal niets had. Ik heb Gods hand kunnen zien in mijn broeder Verdal, daarom sta ik hier. Ik kan aan hem zien dat hij God vrees. Dat kon ik zien. Als ik dat niet had kunnen zien, had ik hier dus nooit gestaan. Dat kan ik u verzekeren. Hij had iets die ik dus niet had. Wat ik dus weet is zeer beperkt. Ik weet wat een profeet betekent, maar ik weet ook wat een priester betekent. Vandaag van de dag hebben we één probleem met alle boeken om ons heen. De kennis wat de inhoud is om een priester te zijn. En wij zijn allemaal koninklijk priesterschap. Wij zijn priesters, maar eigenlijk kunnen we het woord priester niet goed uitleggen. Wij weten niet goed wat het betekent. Een priester, hij is de bode Gods. Hij spreekt waarheid. Of het nou leuk is of niet, hij moet de waarheid spreken. Hij moet er niet omheen. Zo spreekt de Heer. Heel belangrijke woorden. Al begrijpen we dat niet. Maar we zijn gauw geneigd, wanneer we hier staan, om onze broeders en zusters te behagen. Hem de woorden spreken die hem lekker in de oren klinken. Maar ik zal u dit vertellen, broeders en zusters. De woorden van onze vader, die klinken niet lekker in onze oren. De natuurlijke mens. Wij moeten opnieuw geboren worden. Het gaat niet altijd zo lekker. Jozef heeft in de gevangenis gezeten. Ik heb het ook van die hele korte, kleine verhalen moeten leren. Hij heeft in de put gezeten, buiten zijn schuld om. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Buiten zijn schuld om. Maar hij vreesde God. Hij kende woorden van, van onze vader. Doe dat en leef. Dat is het enige wat we moeten vasthouden. Wanneer? Juist als het moeilijk gaat. Maar zo is het wel. Als het moeilijk met ons gaat. Hebben we daar heel veel problemen mee om dat te doen. Maar daar kan hij zien of we werkelijk van hem houden. Als alles voor de wind gaat... dan is het makkelijk om christen te zijn. Er zijn zoveel wegen om God te dienen. Ik heb gisteren of eergisteren... Heb ik ook nog een mooi verhaal mogen horen. Dat ik in staat ben om opnieuw... mijn eigen te laten dopen... voor mijn broertje die overleden is... opdat ik hem dadelijk in het paradijs tegen mag komen. Ja, maar... Er zijn heel veel mensen, duizenden, miljoenen mensen geloven daarin en die laten dat ook gewoon doen. Wie ben ik? Ongeletterd. Ik heb zoveel niet gestudeerd of geleerd. Maar als u zegt van, het staat hierin geschreven, dan wil ik wel weten waar het vandaan komt. Zijn dat dan mensen die de Christus beleiden? Jazeker. Het is geen secte, dat zijn christenen. Onze broeders en zusters die beweren dat. Dat gebeurt allemaal. Maar waar staat het? Mijn volgende is, het volgende is... ...van hoe lees ik de Bijbel? Hoe leest u de Bijbel? Hoe doen we dat? Ja, dan zal heel Israël behouden worden. Gans Israël zal behouden worden. Dat blijft wel in ons, in, in ons hoofd zitten... Dan zal gans Israël behouden worden. Romeinen 11. Zo kunnen we de Bijbel niet lezen. Ik heb wel mooiere dingen gelezen. We hebben nou de media. Ik heb geen internet of zo. Maar ik heb wel televisie. En als ik dan toch die predikanten voor die televisie hoor praten, dan zit ik op de verkeerde weg. Dan zit ik op de verkeerde weg. De mensen die, die, die Israël kennen. Oh, dan zei ik van, zit ik nou niet goed of zo? En God zal dit doen en God zal weer wat anders doen. En God zal zoveel dingen doen. Maar mijn vraag is, waar staat het? Ja, er staat geschreven. Oh ja, natuurlijk, ik heb die dingen ook wel gelezen. Maar hoe lees je dan? Ik denk dat het nog een hele kunst is om te lezen. Ik wil een voorbeeld met u, met u nemen van dat hele mooie tekst uit Romeinen 11. Want dat zijn toch de dingen waar wij mee zitten, alle dagen. Hoe zit het dan nou met onze broeders? Want natuurlijk, zoals u het zegt, het volk Israël, de Jood, dat is mijn grote broeder, mijn oudere broeder, ja ook de mijne. Dat is ook mijn broeder, ik heb ze lief. Weet u, Yeshua is ook een Jood. Hij is een ras echte jood, een orthodoxe jood is die. Romeinen 11. Ik zal gewoon zo even lezen vanaf gewoon vers 26. Al dus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen, hij zal de goddeloosheid van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hem, wanneer ik hun de zonde wegneem. Dus ja, gans Israël zal behouden worden. Maar zo kan je de Bijbel niet lezen, lieve mensen. Zo kan je echt de Bijbel niet lezen. Want zo kan ik nog veel mooiere dingen maken. En er zijn er de vele die op deze manier lezen. U kan dus nooit Romeinen 11, u mag het opschrijven. U kan nooit Romeinen 11 lezen en beginnen bij vers 25. Of beginnen bij vers 15. Gaat niet. Je moet dat in de context lezen. Ik wil u een stukje bij helpen als u Romeinen 11 Vers 26 wil lezen, begin dan bij Romeinen 9. Paulus die probeert ons duidelijk te maken, hij probeert ons te leren. En dit is niet een citaat van Paulus, nee. Deze dingen staan al eerder door de profeten gesproken. Door Jesaja, Ezekiel, die hebben al deze woorden gesproken. Want anders halen we dat woord uit zijn verband. En zo moeten we de Bijbel niet lezen. Romeinen 9, vers 6. Maar het is niet mogelijk dat het woord van God zou vervallen zijn, want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. En zij zijn ook niet allen kinderen omdat zij nageslag van Abraham zijn, maar door Isaac zal men de nageslag van, van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslag. Dit zijn dingen die u dus even moet weten voordat u dit gaat lezen. Ik lees even vers 27. En Jezaja roept over Israël uit... ...al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee... ...het overgod zal behouden worden. Van wat hij gesproken heeft, zal de Heer doen op aarde volledig en snel. En gelijk Jezaja tevoren gezegd had... Indien de Heere Sebaot ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn en als Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn. Broeders en zusters, dit zijn woorden die zijn zo mooi geschreven, zo lieflijk geschreven, dat we bijna niet verstaan wat er, wat er erop geschreven staat. Maar deze taal spreken we niet meer, die spreken we alleen maar in de kerk, in de gemeente. Het volk Israël was ver beneden pijl. Mijn vader had een belofte met dit volk, met Abraham, Isaac en Jacob, dat hij er altijd een koning en paleis zal laten wonen. Het is een belofte die hij gedaan heeft. Ze waren slechter als Sodom en Gomorra. God heeft ze gespaard om zijn belofte. Daarom bestaat het volk Israël nog. Dit vind je niet meer in het Nieuwe Testament. Je zal dus terug moeten gaan naar de profeten. Als je dit dus gelezen hebt, als je dit verstaan hebt, dan zal je hier dus zien dat hij nooit bedoeld heeft dat gans Israël iedereen betekent. Gans Israël, daar horen wij bij. En dat is niet alleen in het Nieuwe Testament, maar dat staat namelijk ook bij de profeten geschreven. Ik wil vandaag over spreken over het profeet Ezekiel. Een prachtig mooi boek, hard, maar rechtvaardig, want één ding moeten we hebben, de liefde. Voor de waarheid. Als wij die liefde voor de waarheid niet hebben, dan hebben we volgens mij een heel groot probleem. Niet mijn gerechtigheid, maar zijn gerechtigheid geldt. Want als het mijn gerechtigheid gaat gelden, dan, ja, dan ben ik gewoon een, een natuurlijke mens. En dan heb ik eigenlijk hier niets te zoeken. Een klein stukje over die natuurlijke mens. Laten we naar Lucas 15 gaan. U kent het verhaal allemaal uit het hoofd, maar lees maar even met mij mee. Het ging namelijk over de gelijkenis van de verloren zoon. U kent het verhaal, het begin kent u, ik ga niet alles oplezen, maar ik zal beginnen op vers 25. 15 vers 25. Zijn oudste zoon was op het land en toen hij dicht bij het huis kwam, hoorde hij muziek en dans. Dat is de zoon die altijd bij de vader was gebleven. En hij riep. Een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft hem het gemeste kalf laten, zodat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan, maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie Zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden... maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om het mijn vriendenfeest te vieren. Doch nu de zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen... heb gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch gij zeide tot hem, kin, gij zit altijd bij mij... En al het mijne is het uwe. Wij moeten feest vieren en vrolijk zijn. Want uw broeder hier was dood en is leven geworden. Hij was verloren en is gevonden. Einde verhaal, of niet? Nee, het is geen einde verhaal. Wat gaan we hiermee doen? Mijn vleeselijke mens zegt, als je alles verbrast en je komt dan honger te lijden, dan is het je eigen schuld. Dat moet je zelf weten. Maar die vader die zegt hier dat hij samen feest moet vieren. Want je broer was dood en is tot leven gekomen. Wat gaat die zoon dan doen? Blijft die bij zijn standpunt? Of luistert die toch nog naar de gerechtigheid die vader heeft gezegd? Gaat het nou om mijn gerechtigheid of de gerechtigheid die vader gesproken heeft? Van nature zit ik zo niet in elkaar. Hij zei we moeten feest vieren met hem. Nou, laten we dat dan doen. Hij zegt het. Dus als we zulke dingen horen, moeten we gewoon doen. En hoe het afloopt, ik weet het niet. Opdracht van vader. Goed voor ons. Tot alle tijden. Maar zo worden we niet van nature. Deze jongen die reageert gewoon puur natuurlijk. Hij was altijd bij zijn vader. Altijd. Nooit gezondig. Zijn broertje die naar de hoeren toe gaat en al het geld opmaakt, komt terug, op de poten. En vader die slacht zijn beste kalf. Ja, daar word je als een, als een natuurlijke mens helemaal niet goed van. Die jongen die verdient het gewoon niet. Maar hij komt wel terug. Dat is de taak die wij, die het priestersam vervullen... Mooi, mooi Nederlands gezegd... de gemeente moet leren. Als er een probleem is binnen de gemeente... tussen een broeder en een broeder... of een broeder en een zuster... of een zuster en een broeder... het maakt niet uit wat er aan de hand is... De opdracht van de priester die het aan vervult, is verzoen je. Meer dan dat kunnen we niet doen. Waar staat het? Staat geschreven, Filipensen, ga het maar lezen. Dat is een heel kort boek met drie, vier bladzijden. Daar staat het gewoon geschreven. Zorg dat je je eigen verzoen met je broeder en je zuster. Want dat kan niet anders, want we hebben één vader. Zo moeten we de Bijbel lezen. Anders kunnen we niet lezen. U mag het ook opschrijven wat, wat mij betreft. Ik wil u één ding vertellen: dat wanneer u Jesaja gaat lezen, Jesaja 54, kan je niet zonder Jesaja 55 en Jesaja 56 lezen. En dan weet ik dat Jesaja 55 en 56 dat veel gelezen wordt. Maar lees alsjeblieft ook Jesaja 54, want anders verstaan we dat de dingen gewoon verkeerd. Toen ik de Bijbel niet kon lezen heb ik maar te gehoorzamen naar iemand die wel weet waar hij over praat. Ik had als een blinde naar hem moeten luisteren. Hoewel ik toch nog alles niet helemaal begrepen heb... heb ik toch gehouden wat ik, wat ik gehoord heb. Doe dat en leef. Je kan niet machanderen, je kan niet de kantjes lopen. Nee, duik er maar in. Wij kunnen heel veel studies krijgen op televisie en op internet... Ik zal nooit iemand verbieden dat te doen. Nooit. Maar let wel, lieve mensen, dat wij hier binnen de gemeente ook een priester hebben die in verbinding staat met God. Weet u wat een, wat, wat een priester betekent? Weet iemand dat? Wat de inhoud is van een priester? Laten we maar eens even naar het boek Malachi gaan. Malachi 2, vers 1. Nu dan, u geldpriesters, deze aanzegging. Indien gij niet hoort en indien gij het niet ter harte neemt... ...mijn naam eer te geven, zegt de Heer der de Heerscharen... ...dan zal ik onder u een vloek zenden en uw zegeningen in een vloek verkeren. Ja, ik heb reeds een vloek verkeer, in een vloek verkeerd, omdat gij het niet ter harte genomen hebt. Zie, ik zal uw nakroos bedreigen en uw vuil op uw gelaat werpen... ...het vuil, uw feesten, ja, men zal u daarheen slepen dan zult gij inzien dat ik deze aanzeggingen gezonden heb. Opdat mijn verbond met Levi bestaat, zegt de Heer der Heerschade. Mijn verbond met hem was leven en vrede. Dat is alles, leven en vrede, zegt de Heer der Heerschade. Mijn verbond met hem was leven en vrede. Ik heb ze hem gegeven tot de godsvrucht opdat hij mij zou vrezen. En voor mijn naam beven, betrouwbaar onderricht... In de wet was in zijn mond en ongerechtigheid werd in zijn lippen niet gevonden. In vrede en in oprechtheid wandelde hij met mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug. Want de lippen van de priesters waren kennis en zijn mond zoekt men onderricht in de wet. Want een bode van de heren der heerscharen is hij. Dus u zal bij hem moeten zijn wanneer u die vragen hebt, wanneer u iets niet weet... Want hoe dan ook, je staat hier niet om geld te verdienen. Wij althans niet. We staan hier in dienst van onze vader om de waarheid te vertellen. De waarheid is niet altijd makkelijk en fijn om na te horen. Het is soms heel erg vervelend, soms doet het heel veel pijn. En dan denken dat we het allemaal te moeilijk maken, Maar dat is allemaal niet zo nodig. Dat is de taak van de priester. Hij is een bode God als u dat nog niet weet, maar ik neem aan dat u het wel geweten hebt. We gaan naar Ezekiel. Ik wil Ezekiel 20 lezen, maar Ezekiel 20 kan je niet lezen zonder Ezekiel 14. Ik wil ook graag dat als u thuis komt, dat u Ezekiel gaat lezen. Want dat is heel erg belangrijk. Je kan dus nooit het Nieuwe Testament lezen zonder dat je de profeten kent. Want niets voor niets heeft vader de profeten gezonden. Ezekiel 14 vers 1. Ik ga straks naar Ezekiel 20, maar ik moet beginnen bij 14. Toen mannen uit de oudsten van Israël tot mij kwamen en zich voor mij neerzetten, kwamen het woord des heren tot mij. mensenkind. deze mannen dragen hun afgoden in het hart. Die hebben vlak voor zich gesteld, wat hun een struikelblok tot ongerechtigheid is. Zou ik mij dan nog door hen laten raadplegen. Denk even naar uzelf, of u dat ooit is overkomen. Daarom spreek en zeg tot hen, zo zegt de Heere, ieder uit het huis Israël die zijn afgoden in het hart draagt en vlak voor zich stelt wat hem een struikelblok tot ongerechtigheid is en dan tot de profeet komt, ik de Heere zal hem bij zijn komst van antwoord dienen. ...met zijn vele afgoden, opdat ik het huis Israël in het hart grijp... ...dat zich met zijn afgoden in zijn geheel van mij heeft afgewend. Daarom zegt dat het huis Israël, zo zegt de Heere Heere... ...bekeer u, keert u af van uw afgoden en wen u af van al uw gruwelen. Want ieder uit het huis Israël en uit het vreemdelingen... ...die in Israël tevoren vertoeven, die van mij afvallig wordt die zijn afgoden in het hart draagt en vlak voor zich stelt met hem en een struikenblok tot ongerechtigheid is en dan tot de profeet komt om mij door hem te laten raadplegen, ik de Heer, zelfs zal hem van antwoord dienen. Dus het antwoord komt direct van vader, niet meer via de profeet, je krijgt het zo in je hart. Ik zal mijn aangezicht tegen die man richten, hem tot een teken en een ...spreekwoord maken en hem uitroeien uit het midden van mijn volk... ...en gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat kun je dus positief en negatief bekijken. Het is leuk om te zeggen van... ...hij is mijn God. Maar weet wel, als je dat zegt, iedere God wil gediend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Wanneer een profeet zich laat verdwazen door een uitspraak dan verdwaas ik de Heer, de profeet... en ik zal mijn hand tegen hem uitstrekken... en hem uitroeien uit het midden van mijn volk. De profeet moet zijn mond houden. De profeet moet dus gewoon niet spreken. Afgoden van je weg. En dan kan je de Heer de raad vragen. Zij zullen hun ongerechtigheid dragen. Ongerechtigheid van de profeet is even groot als die van de raad plegen. Als de profeet dus niet luistert naar het woord van God dan heeft hij dezelfde straf te verdienen als die man die met die afgoden naar de profeet komt. Om raad te vragen. Omdat het huis Israël niet meer van mij afwijken en zij zich niet meer verontreinigen met hun overtredingen, dan zullen zij mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een god zijn, luidt het woord van de Heere heren. Ik ga door naar vers 12. Het woord des heren kwam tot mij, mensenkind, wanneer een land tegen mij gezondig heeft door ontrouw te worden, luister goed, en ik mijn hand tegen hem uitstrek... het de staf des broods verbreek... en de, de hongersnood zend en daar mens en dier uitroei... en er zouden daar deze drie mannen zijn... Noach, Daniel en Job... dan zullen deze door hun gerechtigheid... slechts zichzelf redden... luidt het woord van de Heere Heere. Kennen we dit? Ik ga verder. Wanneer ik de wilde dieren in het land doe omzwerven die het van het kinderen beroven en tot een woestenij wordt, zodat niemand er doorheen trekt vanwege het wild gedierte, en de drie mannen zouden daar zijn, waar ik leef, luidt het woord van de Heere heren, zij zouden zonen nog dochters redden, zelf alleen zouden gered worden, maar het land zou een woestenij worden. Of ik breng het zwaard over het land en zeg zwaard, gij zult het, land doortrekken en ik roei daar de mens en dier uit en die drie mannen zouden daar zijn zowaar ik leef, uit het woord van de Heer en de Heer. zij zouden zonen nog dochters redden, zelf alleen zoon ze gered worden ja, kan ik me eigen nog laten dopen voor mijn broer en mijn zus lieve mensen lees alsjeblieft de Bijbel en ik weet dat u dat ook dagelijks leest want dat is ons dagelijk voedsel maar hoe lezen we dit zijn woorden die moeten we allemaal kennen. En je moet eigenlijk moet je dit doorlezen, maar ik sla het een stukje over, want anders zijn we morgen nog bezig en overmorgen ook. Daarom ga ik nu naar Ezekiel 20. En echt waar, er staan nog heel veel stukken in vanaf 14 tot en met 20. En dan zeg ik, dat zijn hele belangrijke dingen. Als u Ezekiel 18 leest, dan krijg je de rillingen in je rug. Maar als wij liefde voor de waarheid hebben, gaan we straks ook lezen als we thuis zijn. Dan weten we waar we mee bezig zijn en met wie we eigenlijk te maken hebben. De les der geschiedenis. Het is goed om terug te kijken, achterom te kijken. Ja, dat wordt wel vaak gezegd van je moet nooit achterom kijken. Maar ik zeg u, achterom kijken is heel goed om je toekomst te bepalen. Kijk vooruit. Maar weet wel waar je vandaan komt. En wat er fout is gegaan. Hier staat de les der geschiedenis. Ik hoef die fouten niet meer te maken die mijn broeders gemaakt hebben vroeger. Dat hoef ik niet meer te doen. Ik kan hier vandaan beginnen en het goed te doen. In het zevende jaar, in de vijfde maan, en de tiende maan, kwamen er mannen uit het, uit het oudsten van Israël om de Heer te raadplegen. En ze zitten zich voor mij neer. Toen kwam het woord des heren tot mij, tot Ezekiel. Mensenkind spreekt met de oudsten van Israël en zegt tot hen, Zo zegt de Heere Heere, Zijt gij gekomen om mij te raadplegen? Zowaar ik leef, ik laat mij door u niet raadplegen, luidt het woord van de Heere Heere. Wilt gij hen oordelen, wil gij oordelen, mensenkind? Maak hun de gruwelen van hun vaderen bekend. En zeg tot hen, zo zegt de Heere Heere, ten dagen dat ik Israël uitkoos, zwoer ik een eed aan het geslag van het huis Jacobs en ik maak mij aan hen bekend in het land Egypte. Ja, ik zwoer hun een eed zeggende, ik ben de Heere uw God. Ten die dagen zwoer ik hun dat ik hen uit het land Egypte zal leiden naar een land dat ik voor hen uitgezocht had. Vloeiende van melk en honing, een sieraad is het onder alle landen. En ik zeide tot hen: Ieder werpe de gruwelen weg waarop zijn ogen gevestigd zijn. Veronreinig u niet met de afgoden van Egypte, ik ben de Heere, uw God. Maar zij waren weerspannig tegen mij, willen niet naar mij luisteren. Niemand wierp de gruwelen weg waarop zijn ogen gevestigd waren. En de afgoden van Egypte verlieten zij niet, zodat ik overwoog mijn grimmigheid over hen uit te storten. Mijn toren ten volle over hem te brengen in het land Egypte. Lieve mensen, dit lees je niet in Torah. Dit lees je niet in Torah. Vader heb een verbond gesloten met het volk Israël in Egypte. Hij zei, ik ben jullie God. Weg met die afgoden. Niemand deed het. Niemand deed het. Ze hebben al die afgoden gehouden. Vader was echt boos geworden. Maar kijk even naar onszelf. Hebben we al onze afgoden achtergelaten? Of hebben we dat ook nog eens een klein beetje bij ons? Dat is een goede vraag. Vers 9. Maar ik heb gehandeld te willen van mijn naam om die niet te, on te onheiligen, ten aanschouwen van de volken in wie midden zijn wonen, voor wie ogen ik mij aan hen had bekendgemaakt, door hen uit het land Egypte te leiden. Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Lieve mensen, was dat de bedoeling geweest? Dat ze gelijk uit Egypte de woestijn ingingen? Dat was nooit de bedoeling van vader om het volk de woestijn in te brengen. Dat heeft hij gedaan omdat ze niet geluisterd hebben... Naar zijn woorden. Dat hebben ze niet gedaan. Daarom brengt hij hem naar de woestijn. Ik gaf hun mijn inzettingen en maakte hun mijn verordeningen bekend. De mens die ze opvolgt zal daardoor leven. Zo moeilijk is het niet. Doe dat en leef. Want het verbond die hij gesloten heeft is bekrachtigd met een vloek. Te alle tijden. Doe dat en leef. Het is niets anders dan alleen maar doen wat hij zegt... ...en blijven ademhalen. Ook gaf ik hun mijn sabbaten als een teken tussen mij en hen... ...opdat zij zouden weten dat ik de Heer hen heilig... ...maar het huis Israël was weerspannig tegen mij in de woestijn. Zij wandelden niet naar mijn inzettingen en verwierpen mijn verordeningen. De mens die, daar, die ze opvolgt zal daardoor leven. Mijn sabbaten onheiligden zij ten zeerste... ...zodat ik overwoog mijn grimmigheid in de woestijn over hen uit te storten... Ter vernietiging, maar ik heb gehandeld ter wille van mijn naam, om die niet te onheiligen ten aanschouw van de volken voor wie ogen ik hen had uitgeleid. Nochtans zwoer ik hun in de woestijn dat ik hen niet zou brengen naar het land dat ik hun gegeven had. Vloeiende. Van melk en honing. Een sieraad is het onder alle landen, omdat zij mijn verordeningen verwierpen. niet naar mijn inzettingen wandelen en mijn sabbaten onheiligen, want hun hart ging uit naar hun afgoden. Hoe doen we het vandaag nog? We heiligen de sabbat, maar velen die verwerpen dat. Wat zo belangrijk is, wat een teken is voor de mensen, een teken voor ons. Dat hij ons heilig. Dat kan hij vandaag zien. Maar het was ook een teken, en nog steeds is het een teken, dat de mensen kunnen zien: dat zijn dan de mannen Gods. Gods Yahweh. Die vind je alleen maar op Sabbat. Maar ik ontzag hen zodat ik hen niet verdierf en geen einde aan hen maakte in de woestijn. Toen zeide ik tot hun zonen in de woestijn, handelt niet naar de inzettingen van uw vaderen, onderhoudt hun verordeningen niet, veronreinig u niet met hun afgoden, ik ben de Heere, uw God. Wandelt naar mijn inzettingen en onderhoud naast mijn verordeningen, heilig mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen mij en u, opdat gij weet dat ik de Heere, uw God ben. Maar die zonen waren weerspannig tegen mij, zij wandelen niet naar mijn inzettingen en onderhouden geen zins mijn verordeningen, de mens die daarop volgt, zal daardoor leven. Mijn sabbaten onheiligen zij, zodat ik overwoog mijn grimmigheid over hen uit te storten. Mijn toren ten volle over hen te doen komen in de woestijn. Dus zowel de ouders en de kinderen deden dus niet wat Vader heeft opgedragen. Maar ik trok mijn hand terug en handelde te willen van mijn naam, om die niet te onheiligen, aanschouwen van de volken wier ogen ik. ...hen had uitgeleid. Nochtans zwor ik in de woestijn... ...dat ik hen zou verstrooien onder de volken... ...en verspreiden over de landen... ...opdat zij mijn verordeningen... ...niet opvolgden... ...mijn inzettingen verwierpen... ...mijn sabbatten onheiligen... ...omdat hun ogen gevestigd waren... ...op de afgoden van hun vaderen. Toen gaf ik hunzelf inzettingen... ...die niet goed waren... Luister goed, lieve mensen... ...toen gaf ik hunzelf inzettingen... ...die niet goed waren... ...en de verordeningen... Waren waardoor zij niet zouden leven. Ik veronreinigde hen hun door hun offergaven... doordat zij alle geboren door het vuur lieten gaan... om hen te verbijsteren... en opdat zij zouden weten dat ik de Heer de heren ben. Als we niet meer willen luisteren... zet God gewoon ons in een dwaling. En wij maar de duivel de schuld geven. Satan, hij heeft het gedaan... Daarom, mensenkind, spreek tot het huis Israël en zeg tot hen, zo zegt de Heere Heer. Ook hiermee hebben uw vader mij gelasterd, dat zij mij ontrouw geworden zijn, toen ik hen gebracht had naar het land dat ik gezworen had hun, zullen, hun te zullen geven. Keken zij naar een hoge heuvel en naar een bladelijke boom en offerden daar hun offers, brachten daar hun ergelijke offergaven, bereiden daar hun lieflijke reuk, en plengden daar hun plengoffers, en ik zeide tot hen, Wat is dat, voor een hoogte, waarheen gij opgaat? Daarom werd de hoogte genoemd tot op huidige dag. Daarom zegt tot het huis Israël, Zo zegt de Heere, Heere, Zult gij u op de wijze van uw vaderen veronreinigen, en al hun gruwelen overspelen nalopen? Ja, door die offergave te brengen, uw zonen door het vuur te laten gaan, verontreinig gij u aan al uw afgoden. Tot heden toe. En zou ik mij daar door u laten raadplegen, huis Israëls? Zowaar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heer, Ik laat mij door u niet raadplegen. Als u raad nodig hebt, als u hulp nodig hebt. En ik kom dan niet met een rein hart. Als u nog afgoden hebt in uw hart, als u mensen niet vergeven hebt. Dan heeft hij een probleem. Werp al die dingen weg. Kom met een rein hart naar hem toe. Kan dat? Ja, dat kan. Want dan kan je raad krijgen. Dan kan hij je helpen. Maar dat gaat dus niet als je nog een boos hart in je hebt. Dan gaat het dus gewoon niet lukken. Want je kan niet eens horen wat er gezegd wordt. Beter gezegd, je kan het gewoon niet meer aanhoren. Want iedere keer word je gecorrigeerd. En dat willen we niet. En wat u in de zin gekomen is, zal geen zins geschieden, namelijk dat gij zegt, wij willen aan de volken gelijk worden, gelijk aan de geslachten der landen, door hout en steen te dienen. Lieve mensen, het staat zo mooi geschreven, dat we bijna overheen lezen wat er staat. Dat is voor een jood niet mogelijk om boeddhist te worden. Dan ga ik heel kort door de bocht. Dat is voor een jood niet mogelijk om zo te leven als de volkeren. Want het is een volk van God, apart gezet. Hij zit vast aan het verbond. Want vader zal laten zien dat hij God is aan deze mensen. Maakt niet uit hoe je heet, of je nou Elvis Presley heet, of Dominique Strauss-Kahn heet. Het maakt helemaal niet uit. Je bent een volk van God. Hij is je God. Je kan op deze aarde niet leven naar je eigen zin. Je kan niet zeggen: Ik word moslim. Als jood. Gaat niet. Je kan niet zeggen: van, Ik beleid hem niet. Ik geloof in niks meer. Al gooi je je paspoort vijf keer weg. Dan nog ben jij een volk van God die apart is gezet. Je kan niet zeggen: van, Nou, ik wil leven zoals. Ja, ik wil zeggen Louis, maar die leeft ook niet meer zo. Die hebben het recht ook niet meer om normaal te, als de wereld te leven. Het geldt ook voor ons. Wij kunnen morgen niet meer zeggen van... ik heb er geen zin meer in. Want wij hebben namelijk zijn verbond aanvaard. Wij zijn getrouwd met hem. Wij zijn van hem. Wij hebben dit verbond die met de, met de vloek bekrachtig is... hebben we aanvaard. We kunnen nooit meer zeggen van... Nou, ik ga morgen langs alle mooie meiden aan... en ik leef, uh, ik leef lang dan zal God het niet toelaten. En we hebben genoeg voorbeelden onder ons. waar ik leef uit het woord van de Heere, Heere, met sterke hand, met uitgestrekte arm, en met uitgestorte grimmigheid zal ik over u heersen. Dat zegt vader. Tegen zijn volk. Tegen zijn oogappelen. Het is echt, het is een sieraad in zijn handen, noemt hij dat. Maar het is een vader van gerechtigheid zijn gerechtigheid als we de liefde voor de gerechtigheid en de waarheid niet hebben dan moeten we er gauw zorgen dat we eraan komen anders zit u hier op een verkeerd adres dan is alles te vergeefs geweest ik zal u voeren uit de midden der volken en bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt met een sterk hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid ik zal u brengen naar de woestenij der volgen en daar met u de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 ...hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven... ...maar in het land van Israël zullen ze niet komen... ...en gij zult weten dat ik de Heere ben. En fijne, lieve mensen, het verhaal gaat alsmaar door op deze manier. En u weet wat er eigenlijk met het volk Israël is gebeurd... bij de Tweede Wereldoorlog. We hebben ze net mogen, mogen zien weer van de beelden hoe erg het is gegaan... Maar let wel, het is, vader, het is vader die de verderver heeft gemaakt. Hij heeft de verderver geschapen, dat vertelt hij allemaal hier in, het, in dit boek. Hij heeft ook het de zwaard gemaakt. Hij heeft die smid gemaakt die het zwaard gemaakt heeft... en hij is ook de persoon die, dus, die dat zwaard aan de verderver heeft gegeven. Hoewel hij ons lief heeft, hij kan dus niet partijdig zijn. Je kan een foutje gemaakt hebben, het bloed kan ons reinigen... Maar we zullen dus door moeten gaan in dat spoor een rein leven te leiden. Kan dat? Ja, het is, het is gewoon heel goed mogelijk. En ook een stukje over de tempel. In deze gemeente heb ik heel veel over nagedacht. Het gruwel in onze ogen van die koepel in Israël. Van heel ver zie je dat al. Ik ben daar nooit geweest. Maar ik kan me best voorstellen... dat dat knaag bij het volk Israël. Maar dat vind je ook... in Ezekiel 24. U mag ook mee lezen met mij. Hoor. Ik pluk zomaar een tekst eruit... lieve mensen, maar lees alsjeblieft door. Het is heel belangrijk... om te weten, opdat we niet... de verkeerde de schuld geven. We hebben altijd maar over de Palestijnen. We hebben altijd maar over... maar ik wil gewoon met u samen delen... wat ik weet. Opdat we weten dat wij met een rechtvaardiger God te maken hebben. Ezekiel 24, vers 20. Daarop zeide ik tot hen, het woord des Heren is tot mij gekomen. Zeg tot het huis Israël, zo zegt de Heere, Heere, zie ik onheilig mijn heiligdom, uw sterkte waarop u trots zijt, de lust van uw ogen en de verlangen van uw ziel. Uw zonen en dochters, die je achtergelaten hebt, zullen door het zwaard vallen. Lieve mensen, het is te mooi voor woorden om dit op deze manier te lezen. Ik wil even uit het boek lezen wat er eigenlijk in het boek geschreven staat. Hoe dat vertaald is. Dat is heel erg belangrijk. Hij zegt hier, ik gaf als antwoord, de Heere droeg mij op tegen het volk van Israël te zeggen. Hij zegt dus, vader spreekt tot Ezehiel, Ezehiel sprak tot zijn volk. Ik zal mijn tempel, de kracht van uw volk, die uw lievelingsgebouw verwoesten. Hij heeft dus over de tempel. En uw zonen en dochters in Juda zullen met het zwaard worden afgeslag. Denk erom, deze profeet is e. het heeft zijn vrouw gekost. Hè? Zijn vrouw stierf voordat dit gebeurde. Hij mocht niet rouwen. Het leven van een profeet of van een priester gaat niet over rozen, lieve mensen. Echt niet. We zullen moeten houden aan zijn gerechtigheid. We moeten de gerechtigheid liefhebben. De rechtvaardigheid liefhebben. Zijn rechtvaardigheid, niet de onze. Laten we dat vasthouden. Laten we dat koesteren. Hij belooft ons eeuwig leven. Hij heeft ons alles gegeven. Hij gaf ons zijn zoon. Opdat we zullen leven. Mooier als dat kan gewoon niet. Nu kunnen we wel bidden op dat die koepel naar beneden dondert. Wat we graag, graag zien. Maar lieve mensen, dat gaat niet gebeuren. Niet dat ik het kan zien in de Bijbel. Maar wat we wel kunnen zeggen, bekeer je. Allemaal. Je kan in dat land niet leven in zonde. Je veronreinigt dat land. Daarom is het volk van Israël uitgeschokt. Maar wat ik vandaag wil, wil brengen is, dat land, dat zijn wij. Dit is het land van God. Verontreinig je niet. Heb niet gemeenschap met een vrouw die ongesteld is. Ja, ik heb dat stukje overgeslagen, lieve mensen, maar u mag het wel lezen thuis. Graag zelf. God heeft het ons gegeven, opdat we zullen weten. Want je veronreinigt je lichaam door dat te doen. Want je bent ongehoorzaam gaat niet. Waarom niet? Omdat hij dat gezegd heeft in zijn verbond. Ik kan het niet anders vermaken. Ik kan het wel zo doen. Maar dan ben ik waardeloos dat ik hier vandaag heb gestaan. En dan heb ik de gemeente wel misschien vermaak. Maar ik heb mijn Heer dan toch niet gediend vandaag. En ik hoop dat al die priesters, al die profeten, al die mensen die menen God te kennen, de waarheid durven te spreken. Wat er ook gebeurt. Of het nog gelegen is of on, ongelegen. Maakt helemaal niet uit. Oh, ik heb zo'n probleem met mijn broer. Oh, ik heb zo'n probleem met mijn zuster. Lieve mensen, verzoen je. De wraak komt mij toe. Echt waar, het gaat om mij. Als mijn vriendin of mijn vrouw of mijn, mijn vader of lelijk tegen mij gaat doen. Veronreinig je niet. Veronreinig je niet. Want je verontreinig je alleen maar wanneer je volhart in die zonde. Dus leef zoals het geschreven staat. Doe wat hij zegt en leef. Moeilijk, soms wel. Maar het leven komt van hem en het komt niet van mij. Hij is onze God. Laten we hem aanbidden, niet door gebed, maar aanbidden door te gehoorzamen. En God zal met u zijn. Hij heeft nog nooit iemand teleurgesteld. Nog nooit. Hij maakt alle dingen goed. Hij maakt alle dingen goed, niet wij. Misschien kunnen we op korte termijn een goed, goed gevoel hebben van alle dingen die we hebben. En dan zeggen we van vader, dit kan ik niet meer aan. Het wordt me allemaal te veel. Dat kan dan wel zijn. Denk maar gewoon aan het verhaal van Jozef. Hoe moeilijk die het gehad heb, Maar hij vreest de God. Op dat moment vreest hij de God nog. En hij luistert gewoon naar de woorden van vader. En uiteindelijk werd hij toch verlos van alle ellende en nareheid om hem heen. Ik hoop dat ik u niet al te zeer teleurgesteld heb. En pijn heb gedaan. Maar dit is waar. Dit is, dit is dus gewoon waarheid. Gans Israël, dat is... Het gehele volk Israël. Ook de mensen eromheen. Maar niet alles en iedereen is Israël die geboren is als Israëliet. Maar ook de volkeren Dat wordt Israël genoemd in de Bijbel. En ik zal u dit vertellen. Als u deze dingen gaat lezen, vanavond of vandaag, dan komt u diezelfde tekst tegen. U mag het volgende week aan mij vertellen. Ik weet al waar die staat. Maar die houdt ik dan nog even geheim. Ik zal, u zal dus gewoon wat in de Romeinen staat, zal u gewoon in, in Ezekiel terugvinden. Want Paulus citeert niks anders dan de profeten. Er staat ook in Jezaja. Amen.